7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran geeft toe dat het land het Oekraïnse vliegtuig heeft neergehaald... dat woensdag bij Teheran crashte. Volgens het Iraanse leger gebeurde dat per ongeluk. President Rouhani spreekt van een verschrikkelijke menselijke fout. Bij de vliegramp met het toestel van Oekraïne International Airlines... kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Tot nu toe hield Iran vol dat er sprake was van een technisch probleem. Een van de nieuwe anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B... heeft een interview gegeven aan de Telegraaf. De advocaat zegt er rekening mee te houden... de rest van zijn of haar leven beveiliging nodig te hebben. De advocaat noemt dat een offer om de rechtsstaat te kunnen verdedigen. De anonimiteit van de advocaat is het gevolg van de moord op Dirk Wiersum... die kroongetuige B eerder bijstond in het proces... tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De nieuwe advocaat noemt het een eer in de plaats van Wiersum verder te gaan. Het nieuwe virus, dat vorige maand werd ontdekt in China en een gevaarlijke longziekte kan veroorzaken, heeft een eerste leven geëist. Het gaat om een 61-jarige man die al een slechte gezondheid had. In totaal zijn 41 mensen in de stad Wuhan ziek geworden. Er is nog veel onduidelijk over het virus, bijvoorbeeld of het van mens op mens kan worden overgedragen. Sultan Kaboes van Oman is overleden. Hij was de langstzittende heerser van de Arabische wereld. In 1970 verdreef hij zijn vader met hulp van de Britten. Onder zijn leiding moderniseerde Oman, groeide de welvaart... en kregen vrouwen meer rechten. Sultan Kaboos was 79 jaar. Daisy Boutersen is aanwezig bij de eerstvolgende zitting... van de krijgsraad over de decembermoorden. Dat is voor het eerst sinds het proces in 2007 in Suriname begon. De president werd in november veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf... voor zijn rol in de decembermoorden in 1982.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Dank can't believe it, but I hear that you are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 One, two... please